Het huis met de gekroonde karrenton, Een vervolghoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek geregisseerd door Jan C. Hubert. Vierde deel. Een kaars valt om. Ja, komt ga er maar in. Meester, hier is Maarten. Goedemorgen, meester, koronijn. U bent weer. Goedemorgen. Ja, ja. Ik ben weer heel erg aan zijn orde. Ga zitten, jongens. Graag. Oh, je ge zit gewoon op tijd, Maarten. Mokt het u gemakkelijk? Dank u. Zo. En nu. Ja. Ik vind dat ik u een verklaring schuldig ben. Laat eens zien. Waar zullen we beginnen? Oh ja. Hebben gij wel eens van meester Wubbe gehoord? Meester Wubbe? Nee. Jij, Maarten? Is dat ook een schilder? Nee. Hij was notaris. En wel... Meester Wubbe heeft ongeveer veertig jaar geleden in dit huis gewoond. En ik was bij hem in de leer. Moest u notaris worden? Door, ja, mijn ouders wilden dat zo, hè. Hoewel ik zelf er niets voor voelde. Meester Wubbe was toen al stokoud. Een zonderling heer. Maar hij was ook hier geleerd. Spijtig dat hem al die geleerd had... Alleen gebruikte om te proberen goud te maken. Ah, hij was dus de alchemist, hè? Huh? Ja, ik mocht hem helpen bij zijn experimenten in het gewelf waar hij gisteravond zijn geweest. Dat gewelf is al eeuwen oud. Dit alles hebben ze er later opgebouwd. Het was meester Wubbe die deze onderaardse ruimte ontdekte. Je kunt er op drie manieren in komen. Door de kelder, Aha. door het loek in de schuur, ja, ja. en dan is er ook nog een toegang in het steegje neffen het huis. Oh. Die put met dat ijzeren deksel is geen een echte put. Als je u erin laat zakken, ...komt ge bij een nauwe opening... ...die naar het gewelf voert. Het, uh, het lijkt wel een kasteel... ...met vluchtgangen om weg te komen... ...als dat nodig is, bij een belegering. Ja, maar om nu terug te komen op meester Wubbe. Ik ben maar een goed jaar bij hem geweest. Toen ging me dood. Maar voor stierf ...liet hij mij beloven... ...dat ik alle toegangen tot het gewelf... ...dicht zou maken. Hij wilde niet dat de mensen te weten zouden komen... ...dat een alchemist was geweest. Dat was niet gemakkelijk voor u? Nee, hè. Dat was het ook niet. Maar ja, ik was toen een jaar of 18 ...en nogal avontuurlijk, hè. Er waren oude stenen genoeg in de kelders. En ik heb hele heleboel dicht gemetseld. En hebben ze dat later nooit ontdekt? Nee, toen ik een paar maanden geleden weer eens in Amsterdam kwam, hoorde ik dat het oors leeg stond. Toen heb ik het gekocht. Zo, ik was natuurlijk eens curieus naar het geweld, hè? He. Ja, dat ja dat natuurlijk. En wel, men had het niet ontdekt. Toen ik een van de toegangen had opengemaakt, was alles er nog precies hetzelfde als veertig jaar geleden. Oh. Alle instrumenten waren er nog. En ik kon die uitstekend gebruiken voor mijn eigen proefnemingen. Ik heb u daar gisteravond al iets van verteld. Ja. Oh, ik, ik heb allerlei bijzondere verfsoorten uitgevonden. Ik, ik heb daar planten bij gebruikt. vreemde planten uit verre landen. Maar ook derfstoffen en zelfs insecten. Maar het voornaamste is dat ik een middel heb uitgevonden... ...om het licht te vangen. Wat, om het licht wat bedoelt te vangen? Vangen? Ja, ja. Het is niet gemakkelijk dat door te leggen. Daarom zal ik het u laten zien. Morgen moet me beloven er voorlopig met niemand over te praten. Nee, nee. Want was... weet je... ...de mensen zijn soms bang voor vreemde nieuwe dingen. Is... Uh, ...is het dan gevaarlijk? Wel, nee. Helemaal niet. Maar als ze iets zien waarvan ze het bestaan niet kennen, denken ze aan toverij. Dan zien ze u aan voor een nekse, meester. En wij dan, meester? Gij zijt verstandige jongens. En bovendien zal ik het u allemaal duidelijk uitleggen. En dan zult ge zien dat er geen sprake is van toverij. Dat het iets volkomen natuurlijks is. En eigenlijk heel eenvoudig. Komt maar mee. Ja. We gaan Gaan we weer naar het gewelf? Uh, nee, nee, dat is niet nodig. Het gewelf gebruik ik alleen voor nieuwe proefnemingen. Oh. Die uitvinding zelf heb ik in mijn atelier. Maar uh, dan kan iedereen die daar komt om zich te laten schilderen toch zien? Nee, dat is niet mogelijk. Neffen mijn atelier is een smalle ruimte. Tussen de muur van het atelier en die van de kamer neffen. Een een geheime kamer, dus. Ja, een geheime kamer. En daarin staat het toestel dat ik heb uitgevonden. Mijn werktuig om licht en beelden op te vangen. Die kleine kamer heeft geen deuren en ook geen ramen. Ja, maar hoe kun je er dan in komen? Oh, natuurlijk is er een toegang. Kom, ik zal het u laten zien. Nou, hier is het atelier, niet waar? Ja. ja. En let nu eens op, wat staat daar tegen die muur? Nou, dat is uh, Bedoelt u die grote kast? Precies, ik zal hem eens openmaken. Uh, wel? Wat ziet ge? Nou, uh, niks, uh, gewoon een kast, leeg. Juist leeg, want hij dient alleen als toegang tot de geheime kamer die hier achter ligt. Oh, kan die achterwand weg? Zo is het. Zie, zie, dat schuift heel gemakkelijk. Verrempel? Ja. Er is een hele ruimte achter. Ja, ja. Dat is nu mijn geheime kamer. Ik, eh, ik zal een kaars aansteken. Dan gaan we zien. Zo, volg mij maar. Maar denk erom, wel eventjes bukken. en pas op de plint, want daar kunt je gemakkelijk over struikelen. Ja, meester. Wat een gezellig hokje. Het is, het is nog niet eens zo heel klein. Oh, en en daar, daar is zeker nog een verborgen deur. Ja, ja. Die komt ooit in het zijkamer. Huh? Ook in een kast. Oh, ja. Die toegang gebruik ik natuurlijk altijd... als er mensen in het atelier zijn. Ja. Begrepen, dat ik daar dan niet uh, een kast kan binnendoeten. <laughs> <laughs> maar waarom heeft u dan nou eigenlijk twee toegangen... Die in het zeekamertje zou toch voldoende zijn? Ja. Dat heb je goed bezien. Maar weet je, het is een soort veiligheidsmaatregel. Oh. Dit is maar een kleine ruimte en je moet hier altijd bij kerstlicht werken. Als er brand zou ontstaan, moet je ge gemakkelijk weg kunnen komen, hè? Ja, ja, natuurlijk. Maar mannekens, we hebben niet zo heel veel tijd meer, hè? Want ik verwacht de vrouw van burgemeester Kemper. Ja, met Marieke, hun dochter. Ik moet een portret van Marieke maken. O, en je zult zien hoe vluchtig gaat. Ja, ja, het is een geweldige uitvinding. Al valt er dan ook nog heel wat aan te verbeteren. Zie, zie, hier staat het. Maar, maar dat, dat is toch een, een gewone kist? Ja, ja. En eigenlijk is het ook heel eenvoudig. Lust dat goed en let op. Dan zal ik u uitleggen hoe het werkt. Zie, ik schuif de kist nu weg. Wat ziet ge? Ik zie alleen een rond gaatje in de wand. Ah wel, dat is het. Wat? Dat gaatje? Ja ja, zie er maar eens deur. Ga je ook, Martin? Ah, wel? Wat ziet ge? Het atelier? Ik zie de tafel en een stoel. En op de tafel zie ik een vaas met, met uh, rozen staan. Juist! Zo, dat is dat. Je ziet wel, we beginnen hier eenvoudig. En nu zet ik de kist weer voor het godje. De achterkant van de kist kan ik wegschorven. Let op. Nu haal ik het schuifje weg. Zo. En zie nu nog eens. Ja, ja, ja ik zie het. De, de vaas. Oh, ja, en, en de rozen. Laat we kijken. Tja. Oh, prachtig. Ja, maar nou, het, het, het staat er allemaal op. Ja, maar, maar meester, het staat ondersteboven. Ik begrijp er niks van. <laughs> nee, daarom zal ik het u uitleggen. Deze kist is een camera obscura. Oh, ja, oh dat is ja, geen dat uitvinding moet. van mij. De camera obscura bestaat al veel langer... ...en is helemaal niet ingewikkeld. Zie, alle dingen die we zien... ...kaatsen het licht dat erop valt terug... ...in onze ogen. En via onze ogen... ...vormt zich dan het beeld dat we zien. Ja, ja, ja. In de camera obscura gebeurt hetzelfde. Het teruggekaatste licht valt in het gotje... ...en achter in de kist, op dit matglas ...verschijnt het beeld van de dingen die ervoor staan. Ja. Ja, hoe het komt dat dit beeld op zijn kop staat, dat vertel ik u later wel eens. Ja, maar, maar u zei dat die camera obscura allang bestaat. Wat... Wat hebt u dan uitgevonden? Wel, als ik nu het atelier binnen ga en de rozen weghaal... ...verdwijnen ze ook van het matglas. Ja, vanzelf. Maar nu heb ik een stof uitgevonden die dit beeld vasthoudt. Als ik een heel dun laagje van die stof op een glazen plaat strek... ...en ik zet die plaat op de plaat van het matglas dan komt het beeld op die stof te staan. En daar blijft het. Oh, ik uh, begrijp er niets van... Je hebt toch wel eens gehoord... dat sommige kleuren verbleken in het licht... als je een schoen groen wambors hebt... en uh, je loopt er lang mee in de zon. Wat gebeurt er dan? Ja, ja, ja dat is waar. Dan verkleurt het, dan wordt het lichter. Juist. En wat ik op mijn platen smeer, is een stof die geweldig gauw verkleurt. In enkele ogenblikken. En waar het meeste licht valt, verkleurt hij het meest. En wel, alle beelden die je ziet, bestaan uit lichte en donkere plekken. Op de plaat ontstaan dus grotere en kleinere verkleuringen. En die vormen dan samen... Oh, wacht, nu begin ik het te begrijpen. Die vormen samen op de plaat het beeld van de dingen die voor het toestel staan. Zo is het. Als aanstonds Marieke van den Burgemeester op die een zetel in het atelier gaat zitten. verschijnt ze dus ook op het matglas in de doos. Ja ja, ja, ja, En dus ook op de plaat. Ah, ja, maar dan staat ze op de kop. Oh, nou, wat zou dat? Oh, oh. Nee, niks. Nee, u hoeft alleen de plaat maar om te keren. Ik vind het een geweldig uit. Nou, anders ik wel. Daardoor kunt u zo vlug portretten oh, maken. Oh, precies. De mensen hoeven maar een ogenblikje te poseren. Als ik eenmaal een plaatje van hen in mijn toestel heb gemokt... ...hoef ik het alleen maar groter na te schilderen, hè? Ja, en de kleur? Oh, die heb ik natuurlijk onthouden. Als ik... Eh, oh, eh, daar zult je ze uh, Luister, jongens. Ga ja. je ja, uh, uh, blijft rustig hier wachten tot ik terug ben, ja. hé? Ja. Uh, uh, zeg vooral geen woord. Houdt uw muis stil, hé? Ja. Alleen opletten en zien. Goed, meester. Tot z'fens. Daar zitten we nog. Als muis in de val. Wel, nee, joh. Wacht dan maar af. Je zal zien dat meester Kornelijn heel goed weet wat hij doet. Jawel. Maar, eh. Nee, ik voel me toch niet op mijn gemak, zeg. Een beetje griezelig is het wel, ja? Met dat ene kaarsje. Oh, daar heb je ze stil. We mogen niet praten. Dat ik Ja, ga maar naar binnen, Marieke. Jazeker, vrouwenkamper. Had ge dit nederige vertrek voor liefde op Nederland? Moeder, de geestelijke beest. Ho, ho, ho, ho een krokodil, m'n juffer. Je hoeft niet bang te zijn, oh. hij is opgezet, uh, geprepareerd. Kunnen wij beginnen? Ne, certainement. Als hij hier wilt plaatsnemen en mijn juffer Kemper hier, in die zetel... Ga dan zitten, Marieke, en dan kom stilzitten hoor. Ach nee, niet zo stijf, zo halterig. Neemt me niet kwalijk vrouwen, maar in dit geval moet ge mij toestaan de leiding van u over te nemen. Ja, maar... Uh, uh, M'n juffer, als ge zo goed wilt zijn uw linkerarm losjes te laten steunen op de tafel. Hmm? Ja zo, ja, ja goed. Losjes Marieke, luister dan. Ja, moeder Marieke. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nu niet meer veranderen. Zo even was het goed. Juist, dat is het. Nu de linkervoet wat meer naar voren. Ik heb u toch gezegd dat ik een schilderij wil, tot aan... Jawel, jawel, jawel, maar het gaat om de houding, vrouwen. Daarvoor is de stand van de voeten zeer belangrijk. Zet ze dan toch wat beter neer, Marieke. Je hoort toch wat de meester zegt. Zo, moeder? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. niet zo. Uh, dat bederft uw houding, juist. Linkervoet naar voren, mejuffer. Doet gij nu maar wat ik zeg, uh, oh, uh, uh, vergeef me mevrouw Kemper. Het is al goed. Ja, ja, zo zit ge goed, mejuffer. Heel goed zo, zie nu in die richting. Ja, naar dat schilderijtje, juist. En nu een ogenblikje, ik ben dadelijk terug. Uh, misschien is het moeilijk zo te blijven zitten, maar het duurt niet lang. En dan is het ook gebeurd. Meester, uh, we uh, hebben alles gezien. Al uh, nu eerst de kaars afschermen. Ja. Uh, geef me de kaarses, Martin. Alsjeblieft. Ja, ja. Juist, dank u. Pas op, meester. Amai, amai, nou me dat ding. Ja, pas op, pas op, dat papier. hier. laat, het brand al. Trapport Daar brandt het door al. En daar. Kijk, hey, Wat is dat? Goeie kijk, jong, rood jongens! Dat is een fles, daar De we dan. Trouwt, trouwt aan. Ik voel je stikken, we Van van de uitgang met de zijkamer zit vast! Stuur het erdoorheen, ja! Wat je zit op? vast! het erop, het erop, het het erop! Stuur het erop! Stuur jongens, erop! Ik het het een tapaard over het vlammen! Gelukkig, gelukkig het, het gevaar is gedekt. Eh, halt nog een, nog een emmer water. Oh. Wat een ramp. En dat is nu. En ik moet die zaak regelen deze middag. Ik moet weg. Dit was het vierde deel van Het Huis met de gekroonde karmton. Een hoorspel van Jan de Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Bart Pluimakker wordt gespeeld door Dick van Zandt, Maarten Terborg door Alex Vaassen junior en Meester Cornelijn door Rien van Moppen. Wiesjebouwmeester was de burgemeestersvrouw en als buitendijk haar dochter Marieke. De regie had Jan C. Hubert.